In het tv-programma Knevel en Van den Brinks bleek er ook dat de PVV moet accepteren dat er een regering komt voor alle Nederlanders. Binnen het CDA is een discussie losgebarst over de vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Zo overweegt oud-premier Van Acht zijn partijlidmaatschap op te zeggen. Bleken bevestigde dat de fractie dinsdag heeft geklaagd dat fractievoorzitter en CDA-onderhandelaar Verhagen de fractie niet genoeg informeerde. Over het verschil van mening dat tussen mede-onderhandelaar Klink en Verhagen bestond. Zij bleken dat Klink iets meer ruimte wilde om typische CDA-punten tijdens de onderhandelingen in te brengen. Verhagen herhaalde eerder dat het goed is dat er wordt gediscussieerd, maar dat het resultaat van de onderhandelingen moet worden afgewacht. In Canada zijn twee mensen gearresteerd op verdenking van terrorisme. De politie deed invallen in twee woningen in de hoofdstad Ottawa. Volgens lokale media zijn de twee verdachten jonge moslims, een man en een vrouw. Ze zouden van plan zijn geweest om een aanslag te plegen in Canada. De politie wil verder niets zeggen over het onderzoek, behalve dat er nog meer arrestaties worden verwacht. De 72 doden die dinsdag zijn gevonden in het noorden van Mexico waren waarschijnlijk migranten uit Midden- en Zuid-Amerika. Ze kwamen vermoedelijk uit Ecuador, Honduras, El Salvador en Brazilië. De Mexicaanse autoriteiten gaan ervan uit dat ze de grens met de Verenigde Staten wilden oversteken. Onderweg werden ze waarschijnlijk door een drugsbende ontvoerd. De lichamen van de 58 mannen en 14 vrouwen lagen bij een boerderij bij San Fernando, dicht bij de grens met Texas. Het is voor zover bekend het grootste massagraf dat de afgelopen jaren is aangetroffen. Het komt vaker voor dat Mexicaanse bendes migranten overvallen en hen dwingen drugs naar de VS te smokkelen. Het weer nog in de nacht en ochtend veel regen. In de middag buien met kans op onweer. Het wordt 17 graden in het noorden en ruim 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS-shoot. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort. Zandvoort. Zomerhit. Zomerhit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 I ZFM. ZFM ZFM Al 20 jaar een zee van muziek En een golf aan informatie De Britse rockster Freddie Mercury heeft AIDS Mercury is al zo'n 20 jaar het gezicht van de groep Queen 20 jaar ZFM in Zandvoort En jij bent erbij One ticket please Long ticket please here Hey what's going on man? Yeah She's an old Yeah, she's at home. Yeah. She... Yeah, right here, right here where I'm gonna stay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 The win away